Naar 1 uh, en een nullen. Of naar uh, hexadecimaal eigenlijk. En dan een uh, hash en een uh, private key van maken. En dan kijken of er ook iets op stond. Ik weet misschien heeft iemand op een flauwe uh, code. Heeft hij een of ander bedragje staan. Maar ik, tot nu toe heb ik nog niks gevonden. Maar toen uh, zei Johan van. Oh, kan je gewoon zelf uh, private keys gaan proberen? Nou, dat kan natuurlijk. En, uh, maar de kans dat je zomaar. Né, want uh, private keys worden gewoon gemaakt. Uh, eh, er zijn wel op verschillende manieren mee. Kan bij gewoon.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 wetenschappelijke notatie kun je uitspreken en dat is op zich wat mij betreft voldoende. En dan krijg je een beetje een idee. Het is op zich ook interessant als je weet hoeveel het heet. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar er zijn wel eenheden die, uh, die elk duistal. we hebben. Uh, miljoen, miljard en zo, maar dat gaat uh, dat dat gaat heel ver. Dus ja. er is wel een woord voor. Maar... Ah, oké. Okay. Maar goed, um, laten we gaan, gaan beginnen met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuld uh, Ja, Laten we eerst gewoon beginnen met goud. 12,76 dollar per, per vat goud. Oké. Okay. En de olie, is daar nog iets mee gebeurd? Olie? Die, uh, ja, die gaat, die gaat een beetje omhoog. 54 zit die nou op. 54,27. 45,7 okay. punten. Uh, uh, uh. En goud en ook vandaag ook omhoog. Dat is vandaag, uh, vet, het is vandaag een vet dag. Dus er komt weer een opmerking uit over uh, ja, hoeveel geld ze gaan drukken in Amerika.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 Uh, moet je daar blij mee zijn met futures? Want ja, bij de edelmetalen daar schelden ze dat helemaal kapot. Omdat ze ja, veel goldbugs die zeggen van, ja, die hele, die hele goud en zilvermarkt die wordt via die futures wordt het, uh, wordt er allemaal virtueel goud ingedumpt en daardoor is ze de prijs laag.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 En dan, ja, dan zou dat misschien wel een negatieve klank kunnen hebben. Maar op zich ja, is het natuurlijk, natuurlijk veel, veel, veel familieleden in het buitenland. De Iraniërs hier willen dan hun familie wat geld sturen. Ja. En dat kan eigenlijk niet meer, omdat het hele bankensysteem tussenuit ja. is gegooid is. Dus ja, wat dat betreft is het een goede oplossing. Het is logisch heel veel van die landen, hoor. Dat ze zo'n oplossing kiezen. <coughs>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 En uh, ja, het proberen dicht te gooien. Het punt is gewoon dat ze dat niet kunnen. Ik denk dat bitcoin eigenlijk tegen de verdrukking ingroeit. Juist, het, dit soort dingen, ja, die geven gewoon een extra stuk markt erbij. En eigenlijk is dat eigenlijk ook een foute aanpak. Want wat je ziet is dat uh, bitcoin eigenlijk een beetje af is. Uh, voor die criminaliteit. Het is niet meer de beste coin voor criminelen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En um, ja, wat je dan krijgt, is dat je als je bitcoin wel gaat aanpakken en betere.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 de rest uh, nog steeds euro hè. bijna niemand uh, ik, ik hoor wel eens uh, misschien dat mensen zich zorgen maken over de euro maar nauwelijks, nauwelijks mensen nemen stappen om hun pensioen wat eigenlijk alleen maar in euro's wordt uitgedrukt om daar iets mee te doen nee, voor het geval dat die euro misschien waardeloos nee, nee, is het <coughs> is natuurlijk ook, ik, zelfs bij een cruise met libertariërs zit dan zou je verwachten dat er heel veel mensen daar bitcoin hebben maar ja, er zijn, zijn nog, je, die, ja. en nog ja. een heleboel die zijn erover. over ja je moet er nog in verdiepen en ik moet, nog, uh, moet er nog uh, beter naar kijken dus ja. ik denk dat het nog heel marginaal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 Ik weet dat, dat in Argentinië was er iemand die probeerde te promoten. Ik weet niet of het goud of zilver of Bitcoin was. Maar ja, het was dat Bitcoin. En, en mensen die durfden er toch niet op over te stappen. En toen zei nee, je: hoe vaak, hoe vaak ben je naar nou alles kwijtgeraakt? Ja. ja, vier keer. Dus die zijn, die zijn al vier keer in hun hele leven alles kwijtgeraakt. En toch durven ze niet op de alternatieven over te stappen. Nee, Oké. Okay. Maar zo, je snapt wat kant. ik bedoel. Ik denk dat, het, dat die kant heb je altijd. Maar ik denk de andere kant op. Hè, dat mensen die misschien wel in staat zijn om, om eens om zich heen te kijken, die hebben wel nog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 richting Bitcoin. Chinese... Volgens mij de partijbonds hebben weer lekker, uh, voor een voor laag prijsje Bitcoins ingeslagen en dan mogen de plepsen weer. <laughs> ah, eh, wat ja, wat zeggen. Er is vast wat Bitcoin geland van de. Van de grote exchanges in hun, uh, in hun uh, eigen wallets. Sowieso <laughs> so corrupt daar, dat is uh, vanzelfsprekend. Ja, ik zie, zei dat hij de corruptie zou gaan aanpakken. Dus dan weet ja. je het uh, <laughs> tegenovergestelde, het verhaal is. Zeg altijd het tegenovergestelde van wat ze van plan zijn. Ja. Ja. Maar ik denk ook wel dat, ja, de er, uh, dat er realistisch gewoon geldstromen gingen veranderen. Kijk, als jij uh, je hele land uh, ja, wilt tegenwerken, dan kan het best wel zo zijn, want de Chinezen houden er niet van als geld, wat eerst in Chinees.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 als jij de hele blockchain in kilobytes of in gigabytes aan elkaar zet, hoe groot is die dan? Oh, okay. En dat is de Ethereum blockchain is nou 40% groter dan de Bitcoin blockchain. Okay. Omdat die, ja, daar zitten gewoon meer transacties in en meer daar zitten contracten in. En eh, hij, hij, is, hij is sneller, kan meer transacties hebben, maar dat, daardoor groeit die file ook groter. Dat, oh, okay, okay. Daar ging het over. Uh, niet over de waarde. Nee. Ja, de waarde uitgedrukt in dollars uh, trouwens. Ja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 Dus eigenlijk is een bitcoin die je vooral gehad voor, had bij elkaar... ...nou al 7.127 ja. dollar waard. Hè, met, ja. daar heb je ze al twee. Plus Als je alle andere, alle andere afsplitsingen er ook nog bij neemt...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 Even daar toch al sterker dan bij die vorige. Bij cash was het wel duidelijk. Mm. En gold, ja, daarvan denk ik dat het helemaal niks waard gaat worden. Dat vermoed ja. ik, maar dat weten we niet. En uh, ja, nu staat hij nog boven de 100 dollar. Maar waarom? Waarop gebaseerd? Ja, ik denk dat we het geen kopers kunnen vinden. Ja, en die 2X, ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het uh, een beetje risicovol is. Dat, uh, ja, dat ja. heb ik het zelf ook een beetje. Ik, ik, ik, ik, weet, ik zit nou echt af te vragen van. straks zo meteen maar gewoon uh, vlak voor die uh, splitsing komt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 Maar nou, ja, voor hetzelfde geldt, kort geleden zat hij nog onder de 5000 ruim. Ja. En nu is hij al ruim over de 6000. Dus wie weet waar het ding heen beweegt. Als hij over de 7000 gaat in een paar dagen, misschien denk je: nou, dan waarom niet 10.000? Weet ik veel. Meestal is wie de denk... versnelling is het einde van de beweging. Hè? Dat als het verticaal ja. omhoog gaat of verticaal omlaag.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 vluchten. Tenzij misschien ook banken echt, banken, als je een bil in krijgt zoals Cyprus, zoals vorige keer ook, van iedereen is alles kwijt boven de 100.000 of zo. Nou dan kan ik me wel voorstellen dat, dat de bitcoin nog wel een veilige haven wordt. Ja, ik denk als je dat soort bedragen hebt om mee te ...handelen, dan uh, zul je inderdaad heel divers moeten zijn... ...en ook uh, zeker aan cryptocurrencies moeten denken. Hoeveel trojans, die... hoeveel trojans kan je al uh, kopen met één bitcoin? Nou. Uh, nou, een stuk of vijf, denk ik nou, hoor. Ja, ja. Zet, vijf, vijf, ik, ik, ik weet nog wel dat we het mei hadden nog over... ...van, juppie, uh, de, de bitcoinkoers staat gelijk aan één trojans. <laughs> ja, het is 1276 voor één trojans. Nou, uh, dat, uh, dat is ongeveer vijf, vijf. vijf. en nog wat kan je daar kopen. Ja. Iets meer dan vijf, ja.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 Gesproken wordt over zoiets. Wij steunen meer armslag voor burgemeester Link om drugspanden te sluiten. Wij willen niet de wietschuur van Eindhoven zijn. En nou, op zich, ik heb er verder geen problemen. mee. Ik uh, gebruik het zelf niet of zo. Ik zou het ook niemand aanraden persoonlijk. Maar, nou, maar toch? Is, uh, okay. rustgevend. onrustgevend. Uh... Jij wel? Oh, ik heb veel gebrood hoor. Okay. Oh. Maar ik ben ermee gestopt omdat ik inderdaad uh, ongemotiveerd raakte. Uh. Dus als je inderdaad verder wil komen met je leven, ja, dan is uh, wiet niet het uh, meest geschikte middel toch wel hebben, dat we je in geld op biolo zijn blijkbaar. Ja, ja, ja, Maar ik vind dat wel een lekker middel voor als je, als ik ooit met pensioen ben, ik heb toch niks meer te doen, dan uh, mijn oude dag, dan ga ik lekker in een hangmatje liggen met een, een lekkere joint. En, uh. Als je met pensioen bent op je 70ste leeftijd. Zoiets, ja. ja, ja. <laughs> dat zal tegen mij, als, als, dat zal wel worden als ik 80 ben of zo. Maar ja, als je in je inkomen kan voorzien omdat je een steelroom hebt met 400 uh, endmines eraan, ja, dan... <laughs>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 Ja, de, ja, de hamcoin. Afgekort THC. En THC is natuurlijk de werkzame stof. In de, in de wiet. Maar daar heb ik uh, ja, goed aan verdiend. Uh, het muntje swingt op uh, een goede manier heen en weer. Uh, David, heb je het al gevonden? Ah, ja, ja, ja. Wat ik zelf een merkwaardig uh, citaat vond, was van uh, Peter Dries, de netwerkinspecteur van de politie in Gelderop. Oh, dus is niet Peter hij, R. de Vries. Nee, he? niet, niet uh, Peter R. Gewoon Peter. Hij, hij vertelde dat er in bepaalde wijken veel mis is als het om drugscriminaliteit gaat. Tim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 maar uh, het komt dan neer op 400 euro per uh, Nederlander in de private sector. Als ik, ik daar even goed uitreken. Nou, dat is al gigantisch. En dat is maar één aspect van de kosten. Ja, ja. Ja, want uh, Ik weet niet, dat is het budget puur voor politie. Want het, de rest van het rechtssysteem, uh, gevangenissen, uh, tijd ook bij de rechtbank. Ja, dat heb ik dan nog niet meegerekend. nee. Dat is allemaal niet gratis. En de ja, gevangenen kosten ergens tussen 150 en 300 euro per jaar. Dat hangt vanaf dus in dus actie. Het, ja. En dan heb je nog probleemgebruikers die hè, door die hele hetsen ja uh, veel verstorende gedrag vertonen. Dan ja, maar dat, dat is een gestoen. hele kleine bedrag, hoor. Dat is toch nog, nog een minste. Het, het, het, het, het, de handhaving kost vele vele malen meer dan uh, de probleemgevallen. Ja, precies. Ja. Maar dat is wel nog weer. komt weer bovenop. Ja, en daarnaast ja. heb je ook uh, nog te maken met kosten. En Ik denk dat die het lastigst in te schatten zijn.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 gewenste zaken. Ja, natuurlijk die afrekening komen natuurlijk heel veel onschuldige mensen bij om uh, ja, kijk maar even naar Narcos die serie, uh, ja. <laughs> We zien het allemaal een beetje hoe het ah, ja, Zelfs als je wel schuldig bent, dan ja. is uh, nog steeds doodmaken uh, misschien best wel erg. Ja, ja. ja, ja dat is een manier om dit te zeggen. Dan komen natuurlijk die mensen, dan gaat dan wel als, als ze problemen met elkaar hebben, dan wordt dat niet op een juridische wijze uitgepochten met elkaar, maar uh, ja, dan, uh, ja. Dat krijg je natuurlijk als iets illegaal is, dat het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 omdat ja. er weer wraakacties komen. En dan worden er weer mensen van jouw bende omgelegd. En kijk maar waar dat bijvoorbeeld bij Chicago in eindigt. Dus dat weet ik niet. Elk weekend worden er, schieten de, al die drugs uh, lui elkaar overhoop. Super lage levensverwachting. Dat is wel een goed uh, wissensmodel voor uh, mediators. Ik heb wel eens een verhaal gehoord over iemand... die was dan een on onderhandelaar in het criminele circuit. En die, had dan, die vertelde dan tegen die mensen van... Uh... Nou, laat ik zo vertellen. Ik bedoel, als jij...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 En, en, en niemand was dood. Nou, ja. ja, maar is dus, ja, dat is dus allemaal illegaal. Ja. Dat, dat, uh, dat is moeilijk van de grond te krijgen. Je kan er niet voor adverteren. Je kan er niet makkelijk nee, communiceren. Dan, uh, die, je je kan... naam die zingt rond en die drugs nee, of, Het, wat, het, werkt, wat... wel, het oh. werkt wel. Maar het werkt natuurlijk niet zo goed als.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 Ah, ja dat gaat over de korpschef <laughs> je hebt ook weer wat doeken gevangen dat kan voor jou peter ja ja hij heeft een uh, zeer uitzonderlijke belastingdeal voor oud-korpschef welten het is de meest verdienende politieambtenaar van Nederland. Hij hmm. heeft het op een akkoordje gegooid met de belastingdienst. Dat dat, oh uh, dat, dat mogelijk is. Dat, dat op een akkoordje <laughs> gooien met de belastingdienst. Meestal zeggen die gewoon... Uh, Zo'n functie is dat natuurlijk mogelijk. Hierdoor ja. <laughs> hoeft Bernard de voormalig korpschef Amsterdam, over naar schatting 130.000 euro geen loon- of inkomstenbelasting te betalen. Nou ja, 130.000 euro.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 Of zat het daar ook alweer mee? Want die had toch ook een uh, rekening bij de Belastingdienst? Ja, die wordt helemaal paal helemaal geplukt. Heeft, geloof ik, iets... Uh, iemand uh, voor, voor zijn schenen geschopt. Uh, die het er niet had kunnen doen. Uh, ja, ja nou, die was ook geen korpschef. Hè? Dan krijg je dat. Hij is ook buitengewoon adviseur van de Nationale Politie. Daar kreeg hij ook zoveel voor betaald. Ja. Maar het is een beetje... Uh,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 Maar het is wel, uh, ja, het is wel frappant hè, dat, uh, dat dat zomaar kan. Ja, hij zegt waarschijnlijk tegen de belastingdienst van ja, anders gaan mijn politiemensen niet meer invallen doen voor jullie. Wat oh, oh. vinden normale agenten daarvan? Vind je dat prima dat dat allemaal zo kan? Ja, die, agenten. die hopen ook allemaal ooit op die uh, positie te kunnen komen. Dus ze zijn wel extra gestimuleerd. Ja. <lacht> ja, die hebben niet zoiets van, ja, wij krijgen helemaal niks. Wij moeten actie voeren om een klein beetje meer slaags te krijgen. En Deze manier mag gewoon privé deals maken met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 het is uh, ja vestzak of toestand, het is natuurlijk wel zo dat het psychologisch staat het heel goed, want dan, nou kun je zeggen, iedereen betaalt belasting in Nederland, ook altijd daar en, en zelfs mensen die een uitkering hebben betalen belasting, begrijp ik dus ja, de ja, overheid ze eerst hoeveel het geld, en dan moeten ze weer een stuk teruggeven, en dan hebben ze belasting betaald mm -hmm. ja, dat is inkomen, kunnen, hè? kunnen ze zeggen van, uh, nou ja, het is uh, betaal je inkomstenbelasting over je bijstand? ja, ja klopt Echt, ja, wel, hè? Ja, zeker. Ja. dus als je bijstand ontvangt, dan kun je ook hypotheek maar als je met in de bijstand zit en je hebt een koopwoning, dan betaal je ja, je krijgt ook hypotheekrente afstrekken. Ja. Oh, dat is wel gaaf. Ik ja. wist Doe. niet dat dat zo was. Ja, ja, ja. ja volgens mij ik, ik heb het gehoord hoor. Ik heb nergens op het internet kunnen na uh, checken, maar um, ik heb vernomen dat het te maken heeft dat toen die regel ooit uh, 100 jaar geleden werd uh, vastgesteld uh, Het had te maken met stemrecht. Want als mensen geen belasting zouden betalen dan hadden, zouden andere mensen kunnen zeggen nou ja, daar heb je ook geen recht op om te stemmen. Dus uh, daar zou het mee te maken hebben. In ieder geval in Amerika dus de, is dat wel... Je de, de, de belasting omhoog om mensen met een uitkering ook belasting te kunnen laten betalen. Schijnbaar. Grappig, ja, ja. ja. Maar toen, toen, had je de, toen had je de uitkeringen nog niet. De uitkeringen zijn net ietsje later gekomen. Kom je met prijsstand al boven ja. die rente of die voet? Je hebt zo'n soort bedrag aan inkomsten. Daaronder hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Je krijgt met aftrek... Tenminste minimum uitkering eh, is... Um,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 Maar uh, ja, we gaan nog even een sprongetje maken naar het volgende bericht. En het is, uh, dat gaat over uh, ja, de wijle burgemeester van uh, Amsterdam, uh, meneer Van der Waan. Want die uh, deed in het geheim deed het een en het ander. Iets met uh, radicalisering. Ja, hey, met is... uh, deradicalisering hè. Hey, deradicalisering, ja. Klein onderscheid, maar zijn idee was om een uh, bekende YouTuber in te huren, om video's te maken. Oh, de vlogger, de, de zogenaamde truitervlogger. Um, ik weet niet wat de naam is, was die ook openbaar nu? Wie dat nee, ja, die doen? naam is ook maar uh, Said, of zo heet hij. Oké, okay, en in die video's zou die vlogger, dus de jongeren, aansporen om te deradicaliseren. <lacht> om, dus dat, dat zou die, ik weet niet precies hoe het um, dan uit zou pakken, maar ik zie het al een beetje voor me. Uh, jongens, blaas um, eventjes uh, geen gebouwen op. <laughs> nee, uh, niet met de auto mensen aanrammen ofzo. Ik weet uh, of dat ooit effect zou hebben. Maar... Ja, ik moet wel zeggen, die, die treitervlogger inderdaad, die was eerst zo'n straatjournalist en uh, ja, die liet gewoon het leven op de straat zien. Nou, iedereen was gechoqueerd. En uh, nou ja, dat is een beetje tot een confrontatie gekomen bij Pauw. Ik weet van... niet of het dezelfde figuur was, hoor, die treitervlogger in deze vlog. Ah, oké, okay. okay. Nou, ik, ik, uh, ik weet niet, we uh, moeten uh, moet even kijken, gaan we even research doen. Ik leer gewoon over mijn eigen cultuur hier. <laughs> Geen idee wie deze mensen zijn. Uh, Oké, okay, de truitervlogger heette Ismaël. Uh, Ismaël. Uh, Is dat Ilgen? Ja. Ja. Ah, die heb ik ook wel eens gezien, maar die was... Ik vind hem niet echt heel leuk eigenlijk, moet ik zeggen. Nee, hij is tegenwoordig is hij politiek correct. Hij is nou echt een trutel Marokkaan à la ja. het antwoorden Hij is ook omgekocht, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. En die Ismael, die moest van de rechter een uh, excuusvlog uh, maken. Dat heeft hij gedaan, ja. ja, ja, ja. En die, die, is nou, die, is, die is nou inmiddels uh, uh, knuffel Marokkaan geworden. Een beetje alibi stijl uh, Die andere waar je het over had...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 Gewoon, uh, je, zet, je zet die server op je toilet neer en dan doe je, je al je, zodat, zodat de onderdanen het niet uh, te weten kan komen later. Nee, maar je, je ziet altijd, dus het is gewoon beleid. Dus er is zeg maar een regeling zoals die openbaar bestuur. Mm. En de aanpak daarvan is dus van, oh we gaan dan extra liegen. Zodat ja. we daar niet uh, mee in aanraking hoeven te komen. Dat is wel weer <laughs> geweldig dat je...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 ze geweten heeft. Dat ook uh, de verant verantwoordelijkheid uh, verantwoordelijk voor de uitvoering waren ambtenaren Saadia Sa T. en Mounir Dadi van de afdeling radicalisering en polarisatie <laughs> op het Amsterdamse stadhuis. Die hebben dus een, een afdeling radicalisering en polarisatie. Ja, ja, ja. ja, er zat die ene van de Hofstadgroep er ook nog bij. Hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs> en die bleek dan tegen Hofstad toen ja, iedereen aan het radicaliseren. Ja, die was ook aan het radicaliseren. <laughs>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 Ze we hebben wel een uh, script geschreven, gefilmd. Ze hebben ze geüpload, maar ze hebben ze nog niet, nog niet. openbaar gemaakt. Volgens mij nog niet geüpload, nee. <laughs> dus zijn nog maar beginnen. dat kost dan al een paar ton. Ja, zo gaat dat dan vaak, ja. dat, uh, dat verkennen, dan is het budget vaak al op. En dat is dan een uit je verkenning komt dan een indicatie voor het nieuwe budget. Ja, maar dan worden weer nieuwe banen gezet. Ja, we zijn aan het banen creëren, ja.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 Dus uh, de ontslagen ambtenaren zeiden, uh, hij wil de religie er buiten houden. En nu is hij opeens uh, boos dat we religie er buiten houden. Ja, even kijken. <laughs> even kijken hoor. Dan moeten we even een bruggetje maken van, uh, ja, van dit hele gedoe naar uh, Guy Verhofstadt. Nou ja, de Verhofstadt groep. Misschien is dat het bruggetje. <laughs> ja, we gaan uh, Verhofstadt met DT. Ja, een bruggetje gevonden. Uh, ja, die, uh, die was weer, uh, weer lekker boos. Uh, ou ouderwets boos, zoals we hem kennen. Die, uh, die heeft zich in het Europanlement ja, woedend, woedend zelfs, ziedend uh, stoom kwam uit zijn <laughs> ja, ja er moest bloed door de straten van Barcelona gaan vloeien en, uh, de mannen die voor het referendum waren, moeten aan de ballen opgehangen worden aan, het, uh, aan de Sacrada Familia nou, dat is een de vrouw Vrouwen aan stukken gehakt door de, <laughs> de straat ook weer, de Ramblas? Zo, raar, dat is dan de leider van de liberalen. Dus dan denk je, ja. nou, Liberty. Maar hij zegt: het is een fake independence. That is what I call it and I don't recognize it. Guy uh, Verhofstadt erkent Catalaanse onafhankelijkheid niet. Ja. Hij vindt het niet geldig, want de democratische legitimiteit ontbrak. Ja, uh, maar dat anders de... zou het ook wel een beetje een smet zijn geweest als hij het had herkend. <laughs> ja, ja, <dat> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. zou hij gelijk achter die oren gaan krabben of het wel klopt. Precies.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 Ja. En uh, hij zegt dat de Catalaanse politieke partijen moeten de kloof die ze zelf gecreëerd hebben met het referendum overbruggen. Spanje moet een federale staat worden binnen een federaal Europa. Ja, die, ik vind het sowieso een beetje on onzin dat Catalonië dan onafhankelijk wordt, maar gewoon weer een, een serfstaat van de EU wordt. Dan dus schiet je nog niks mee op, denk ik dan. Ja.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 het zal dan niet hun beste vriend zijn als ze hierin zouden slagen. En het is, uh, ik weet, Groot-Brittannië heb je nog wel uh, hè, vanuit de historie en ook ligging nog wel het idee dat ze wel wat met de rest van de wereld in contact staan. Ja, die ligt uh, aan de zee, dus die kunnen daar gewoon... Uh, ja, dat is wel een voordeel, maar... Ja, maar die moeten dan door Gibraltar, uh, de straat van Gibraltar heen, dus, uh... Nee, maar je kan vluchtelingen uit Libië laten komen, <laughs> maar nou, de... de... die, uh, die dreig je dan naar uh, Spanje te sturen. Ja. Uh, betaald, hoor. <laughs> ja, maar vanuit de optiek van... Uh...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 Want dan, ja. Ja, dan dus wordt het een, een onhoudbare. Dat is allemaal geweldig. Ja, ja precies. Maar dan wordt het een onhoudbare situatie. Weet je. Als ieder land binnen de EU zich gaat opsplitsen. Ja. En dan, dan zit ze in. Ja, dan wordt, het parlement wordt gewoon een zooitje. Daar had laatst is... iemand al uh, uitspraak over gedaan. Hè. Ik weet niet meer wie dat was. Maar uh, ja, Juncker was dat geloof ik. Ja. Die, die liep zich druk te maken. Want die zei van ja, als iedereen zich gaat opsplitsen, zitten we met uh, ja, dan krijgen we een onhoudbare situatie in het parlement. Ja, het is moeilijk onderhandelen met een hoop kleine partijen. Daarom ja. is het ook voor de vrijheid heel goed.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 Onhandelen. Het is heel makkelijk soort dingen. En met heel veel klein grut. Dat is een grote chaos. En daar kunnen ze geen grip op krijgen. En dat, dat is waarom je dat als libertariër ook over het algemeen beeld hoe, hoe meer. Maar het is natuurlijk sowieso raar dat. Wie waren nou die lui die in, in de Maidan in Kiev uh, liepen te, te scanderen. De menigte aan het opjutten waren. Tijdens de de Maidan-revolutie, was er ook... Uh... Voor en van Balen. Verhofstadt en van Balen, inderdaad. Ja, ja van Balen, dat vind je wil, Dat uh... vinden ze allemaal prachtig als die landen erbij komen. Ja. Dat, uh, dat is machtsuitbreiding, maar als er dan uh, binnen de EU wat uh, uitrommelt, dat vinden ze dan, uh, dat zijn dan geen referenda die ze willen voor onafhankelijkheid. Ja, no, is... no hard forks within the EU. Dat hebben we daar met Als we ja, Oekraïne waren, zeiden ze van, ja, dit doen we gewoon als het uh, goed is. Wij willen democratie.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 Uh, ja, secessie. Uh, toen was dat meteen een reden om de oorlog te verklaren. Ja. 1854 ja, was, het was een zes jaar later, want de, ja, de bureaucratische processen duurden extra lang, hè. Uh, 1860, dan uh, moest dat even met de veldslag uh, bes beslecht worden, hè. Ja. ja. Ik denk dat dit soort rijken, die zitten ook... Ik denk Spanje is een keizerrijk wat al sinds 1600 uit elkaar aan het vallen is, sinds ze enorm veel goud en zilver geroofd hebben. En de stukken die vliegen er nog steeds af. En het dreigt ook weer aan de oost -Spaanse overheid, die ging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 dat gaat gewoon steeds meer geld kosten. En dat empire raakt steeds meer failliet. Die komen steeds dikker in de schulden zitten om die loyaliteit te blijven kopen. Dus uiteindelijk vliegen die stukken er toch af. Alleen blijft er dan nog grotere schuld over bij de kern. Dat kan nog leuk worden. Nou, wordt vervolgd. Dan gaan we even naar de Nederlandse situatie. Komen we bij Boema uit. Om ik het even weten. Oh, Ik heb weer een of andere titie op mijn tijdlijn te zien over bijen. Daar schijnt het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 Wat ik zie van bijen is vaak dat uh, ja, ook verhalen over dat ze uh, antibiotica moeten gebruiken. Maar hoe dat ze dat allemaal... nu over bijen hebben? Of, vraag mij even of dit uh, hoor. Maar. Ja, en, ja, ik uh, noemde leef... Buma en uh, Buma uh, komt dan een petitie en petitie. Ja, ik kom me gewoon aan voor dat zin met die bijen. Eens in de zoveel tijd gaan mensen erover praten van uh, ja, die bijen die gaan allemaal dood. Maar uh, volgens mij is dat helemaal niet zo. Volgens mij gaan die kolonies gaan dood. Die, die bijen houders hebben. Omdat het allemaal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 ja. Ja, het, je ik ga hebt even een, wel... een kopje t zetten, dan uh, kom ik zo uh, ik uh, ben zo weer terug uh. ja. maar je hebt aan de andere kant, heb je wel de killer bee, ja. dus dat is dan een bij en die wordt dan als plaag gezien en dat vind ik dus frappant want aan de ene kant moet dus het verhaal aan mij worden verkocht, dat uh, bijen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 Ja, Gauterman. Ja, man. inderdaad, ja. ja, dat vonden we sowieso. Ja. Meneer David, heb jij er iets over te zeggen? Of over ja. bijen? Ja, over bijen heb ik ook wel iets te zeggen, ja. Ja, eerst even de bijen dan. <laughs>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 Dan bouw je een soort kaartenhuis. Wat er een keer op ingaat storten. Ik denk dat het veel interessanter is. Om te kijken naar die bijen die wel succesvol zijn. En of je dan zeg maar daarmee iets kan. Die uit zichzelf succesvol zijn. Ja. Nou kunnen we ook weer niet iedere bij elke bloem bestuiven. Dat is ook wel het probleem. Dan moet je ook wel.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 maar dan moet je heel veel dingen vrij laten. Dan moet je ook binnen jouw structuur moet je ook dingen vrij laten. Zodat je diezelfde energie kunt gebruiken. Zeg ik nog zinnige dingen? Nee. Ja, ze zou pas wel zinnig zijn, ja. Zeg ik nog zinnige dingen? Nee, Ja, nou ik, ik hoor stilte. En <laughs> ik denk dat er een soort parallel is tussen wat er met bijen gebeurt en overheid. Ja. Yeah.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 Nou, ik ben het er in de algemeenheid wel mee eens. De geforceerde homogeniteit is sowieso nog een goed idee. Dus uh, uh, uh. laten we dat uh, afspreken. Uh. Ja, ik wil het uh, even over bananen gaan hebben. <laughs> <laughs> Daar ga ik een half uur over praten. Zullen <laughs> we het over Duma gaan hebben en uh, zijn uitspraak over het referendum? Maar, ja, ik kom in ieder geval eerlijk vooruit. <laughs> Ja, ze doen er niks mee en uh, ja goed, dat wisten we al. We wisten al dat het naar het onderste laadje ging en uh, dat er gewoon de komende decennia niet naar gekeken gaat worden. Dus ja, uh, net zoiets met uh, de assassination of Kennedy, weet je wel, pas na dertig jaar komt het naar buiten of zo. Wil dat die slepen doorgaat, zegt uh, Buma. En de rest van de coalitie denkt er ook zo over. Hij noemt het wel. referendum een rest uit het verleden.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 ja, nu is het dan helemaal duidelijk dat D66 daar ook helemaal niks meer met inspraak van de burger wil, van doen wil hebben. een redenatie voor het afschaffen van... Uh... Dit referendum, althans de plannen, is dat uh, het huidige referendum slechts een, uh, noem je dat een raadgevend referendum is. En zij willen een correctief referendum. Dat is heel wat anders. Dus voor de zekerheid schaffen ze dit maar alvast af. En dan gaan ze later wel zorgen voor een correctief referendum. Dus uh, ja, tuurlijk. Heel geloofwaardig, maar goed. Nog Een mooi citaat van Duma. Um, hij noemt de wet een buitengewoon ingewikkeld ding. Met enorme consequenties als het niet doorgaat. en hij vindt dat er niet enkel met een ja of nee over gestemd moet worden. Maar dat is ook precies wat het eerste en tweede kamer gedaan hebben. Dus ja. ook iets helemaal. En wij zijn dan ook weer. Uh, nou ja, voor ons is het te ingewikkeld, inderdaad. Maar voor hen niet. We hebben het al over social media gehad. Ga, uh, gaat dat item eruit? Hij vindt dat het uh, <laughs> waarschijnlijk dat het. Uh... Social media, dat krijgen we nou weer. Ja, ja, oké. Jullie mag het zo even uitleggen. maar Peter, vertel maar even wat jij uh, wilde zeggen. Ik uh, even kwijt. Nou, Klaas, zeg je even uit wat je met social media bedoelt. Nou, wat hebben we nu over Sleepwet? Sleepwet gaat ook deeltelijk toch om uh, dingen te analyseren. Dus dat is gegevens van mensen kunnen bekijken. Ja, ja. ook over online gegevens. En zo. Ja, ja, het heeft te maken met een uh, aanpassing van de, de vorige wet hierover. En ja, de techniek is veranderd. En zo. Dus moest eigenlijk een update. Eigenlijk is die, die sleeve uit een update naar uh, de huidige tijd. Ja, yeah. en.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 Dan nog weet je gewoon, want dat zie je al in Amerika met die NSA... die dan een enorm park hebben gebouwd... en dan nog gewoon een terrorist niet... Uh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 gaat ook ja. in, in uitspraken dat ze die niet meer de moeite nemen om net te doen alsof, het, alsof uh, zij opgegeven worden. Ja, goed, ja, zoals Arno rand al zei: het verschil tussen democratie en totalitaire status tijd. Hè?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 Van de ene crimineel naar de andere. Ja. Luistert Holleder naar de stem des volks. Ja, Holleeder is wel een beetje een verpersoonlijkheid. Ver, sorry. is wel een beetje een verpersoonlijking van, van wie de overheid is eigenlijk. Maar goed, wij concurreert eigenlijk met de overheid. Die allemaal criminele dingetjes. Hij pestte bijvoorbeeld een ondernemer hoor. Heineken. Hmm. Ja. Maar hij heeft Porsche kritiek op zijn beveiligingsstaat hier. Uh, nee, nee, nee. Is nee de, zussen, de, zussen. Oh. Oh, de zussen. De zussen die getuigen tegen Holleder en die uh, hebben kritiek op de beveiliging. Oh, ja. Ja. ja, die zussen, moeten nu... Ja, ja, ja. Die zussen die moeten nu beschermd worden voor, uh, voor hun broer, want die is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. Ja. En uh, Astrid Holleder die heeft dus uh, geklaagd over de beveiliging. Je kunt ook wel zien um, hoe betrouwbaar de overheid is als je ze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 dat is net zoiets als die democratische knop waar de kiezer steeds op drukt. Ik, ik verwacht ook nog steeds dat ze, dat ze over 50 jaar zeggen: de verkiezingen doen het weer. Het <laughs> uh, lijkt dat ze het daarvoor niet deden. Maar ja, goed, je betaal, daar hebben ze een heel goed argument. En je betaalt natuurlijk als belastingbetaler voor veiligheid. En ja, nou, er komt iemand langs en die vertelt: het werkt niet. Ja, mooie reden om je belastinggeld terug te vragen, toch? Ja, maar dit hebben ze toch of... zelf betaald, dus uh, dat kracht niet op. Okay, ja. Volgens uh, die zussen dan. Het meest logische zou natuurlijk zijn dat die Willem Hollander uiteindelijk zelf betaalt voor alles wat nu nodig is. Ik nee, dat nee, nee, dat, nee, die zit op kosten van de belastingbetaler. Ja, dat, dat is die uh, in de categorie uh, 300 uh, euro per dag.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 Maar daarna komt weer een tijd dat ze dat niet zijn. Ja, ja want is die nou eigenlijk uit de gevangenis? Is die all of... nee, nee, nee, die zit nou... Er is dus een proces uh, komt eraan. Hè? Hij zit nou in uh, een zware 50 gevangenis. Kunnen ze hem niet een deal geven met zijn verblijfplek? Ja, want ze hebben die top uh, politieman ook uh, met zijn woning geholpen. Dus <laughs> <Ja, laughs> so, ja. waarbij... Uh, hij verblijft... Uh, want uh, <laughs> hij heeft vast nog wat toegang, bepaalde middelen. En ja, en die politieman had geld. een gedeelte van zijn woning wat hij niet gebruikte. Dus daar ja. kan hij dan mooi intrekken. Oh, ja. ja, dat... Uh, dat is alleen maar logisch. Hè. Dat je dat een deel van die middelen misschien aanwendt. Uh, ja, ik weet het niet. Wat, wat worden wij de wijzer van dat die zit opgesloten, zoveel geld? Hè? Dat wordt... Maar ja, hij ik denk snap. dat ze dat wel winstgevend kunnen maken, toch? Want deze aardig wat te plukken bij hem, neem ik aan. Nou, ah, goed, hij vertelt niet uh, zijn bitcoin-wachtwoord. Uh, <lacht> uh, <in> <lacht> hij ja, hij heeft... denkt niet dat hij dat niet heeft, hoor. Hij, heeft natuurlijk, nee. hij is van de categorie van mensen die nog uh, geld in een ton ergens uh, begraafd. Hij oh, zou nee. handen hebben ook ergens, op huizen. Die... Nee, nee, nee, Dat, uh, dit soort van drugscrimineeltjes van zijn leeftijd, die uh, begraven hun geld nog ergens. Ja. In contant? Ergens in de duinen, ja, gewoon in een biljet en dan ligt ergens in de duinen of zo. Guldens. Ja, ja. guldens nog, ja. <laughs> Al het geld van de heilige ontvoering. Nee, maar goed, ja, we gaan even naar die, uh, ik zie je de minister van Volksgezondheid, of tenminste de voormalige inmiddels. Ik, uh, ik weet niet wie het nu is. Zit ze nog een nieuw kabinet of... Ja, nu een ander geworden. Kan we oh, okay, ja. Okay, ja. het opzoeken? oké, Is het niet meer borst? <laughs> nee, die is inmiddels al dood, Klaas. <laughs> oké, okay, je hebt onder steen geleverd, maar. Uh, <laughs> weet ik wel, het, het gaat over Schippers, maar. Uh... Ja, Schippers heeft um, iets heel moois gedaan. Hij heeft een, uh, ervoor gezorgd dat hun medicijn uh, zo goed is. En daarvoor heeft ze ook.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 Um, Onderhandelt met ons geld. Wij ja. dan betalen uh, voor de premies. Nou, ja, gewoon, zij is gewoon een extra bottleneck, eigenlijk. Ja, hij bepaalt ja. dan uh, wat wel en niet vergoed wordt. Althans, ja. uh, van dure medicijnen hebben ze een uh, wat als sluis bedacht. Zolang ze daarin zijn, worden ze nog niet vergoed. Maar als de minister bepaalt van wel, dan worden ze wel vergoed. Dus zolang je een medicijn nodig hebt dat nog niet vergoed wordt, moet je wel heel veel premie betalen. Dan kun je dat medicijn toch niet krijgen, is ja. niet via de verzekering. Dus dan moet je het nog weer bij betalen. Ja. Voor die mensen het ook weer pech. Alleen ja, zo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 10 maar nou zoveel vragen als dat gekost heeft. Is ook ja. mogelijk. Dat weet je nu niet. Een de derde wereldonderhandeling, inderdaad. We doen nog wel tien keer de prijs, en dan uh, zakken we naar uh, 80%. Uh, en dan, uh, ja, uh, nog mooie uh, geld binnengehaald. Ja. En, dat, dat... en het medicijn is niet bij elke alle patiënten even effectief. Ja, ongeveer de helft van de patiënten, daar staat het aan. hangt er af van de, de... Ja, dat, dat komt omdat om dat wij op. genetisch verschillend zijn. Want mensen ja, ja. ja. ook genetisch homogeen zijn. Dat zijn alle, <laughs> alle medicijnen even effectief voor iedereen. <laughs> <laughs> dat moet dus opgelost worden. En dat is de volgende stap. Lijkt me echt een iedereen uh, genetisch is homogeen te maken. Het zijn dus maar 375 patiënten in heel Nederland uiteindelijk. En wie weet wat voor mensen hier nou geen, geen, uh, geen hulp door krijgen.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 Waarschijnlijk krijgt, uh, nou als schippers weggaat. Die krijgt een baantje aangeboden. Misschien niet direct bij de fabrikant Vertex, maar uh, dat wordt dan een beetje uh, doorgeschoven. krijgt er ergens anders. Een of haar ads. man. Ja, of haar man inderdaad. <laughs> krijgt de consultancy functie. Het is, uh, yeah, is een enorme strijkstok heb je hier uh, ook nog bij dit soort centrale punten. Maar gelukkig hebben we Trump die al die regels wil afschaffen.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 ...negen maanden uitgeschrapt. En dat is, ja, dat is toch wel een uh, aanmerkelijk aantal. Ja. Want uh, er staat hier... Uh, Ronald Reagan deed daar meerdere jaren over... ...om dat voor elkaar te krijgen. Uh -uh. Ja, maar uh, kijk, als, als het alleen maar... ...hele oude regels zijn uit 1800 of zo... ...ja, regels ja. staat er niet bedoel, die, die regels die functioneren niet meer. Bedoel, ja, vorige week we het over de telegrafiewet. Mm. Uh, ja, ja, leuk dat je dat afschaft. Maar, maar ja, goed dat...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 I have a task force to identify regulations ripe for repeal en repealed hundreds of Obama-era regulations staat hier. Dus dat is wel uh, die dus ook een uh, aantal van uh, Obama's uh, spullen. Dat is vrij recent, even terugdraaien. Ik heb hier nou, trouwens, ik zit even te zoeken bij rare wet in Amerika, maar goed, dan krijg je allemaal state uh, regulations. Nou. Dat je geen seks mag hebben, in Texas mag je geen seks hebben, <laughs> ja, terwijl je een pistool afschiet. <laughs> <laughs> dat soort dingen waar... Ja, dit gaat natuurlijk over federale wetgeving. Hè? Nou. Ja, niet over een lokale lokale wet in... Uh, Florida heb je in een bepaalde stad... een wet dat je geen giraf van een lantaarnpaal... mag uh, vastbinden. Ja, ja, ook Milton Friedman... had daar... Uh, die had wel voorbeelden van wetten. Dat, echt wat er aan een fiets bijvoorbeeld... wat daar allemaal... Uh, qua regulering aan vastzit. En je ziet het bijvoorbeeld ook met de auto's. Al die auto's die gaan steeds meer op elkaar lijken. En dat komt niet alleen omdat ze allemaal de windtunnel in gaan... maar dat komt ook omdat de regulering... gewoon heel weinig vrijheid geeft om bijvoorbeeld de, de auto met een hele berg uh, uh, grote vinnen erop te maken zoals vroeger. En een heleboel van die auto's die, die mogen gewoon niet meer. De regulering dwingt het steeds strakker naar een bepaald uiterlijk toe. Uh, alle wetten en presidentiële besluiten die Trump tot nu toe heeft getekend. Uh, ja, Trump die voert ook wetten in hè? Ja. Ik zie hier een hele waslijst van de wetten van Trump.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 Toen bedacht ik mij in één keer van, ja oké, okay, reclame op uh, de radio is natuurlijk ook een vorm van belasting. Want daar moeten weer de kosten uitgehaald worden. Die je uh, als een radiosender hebt betaald voor de licentie. Van de, ja. Vaak rond de uh, 30 miljoen. <laughs> ja. En er komt nog eens uh, heel, vele tientallen miljoenen bij voor de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 Laten we eerst even beginnen met de Lumpia kraam. En dan eindigen we met Sylvana. Uh, de Lumpia kraam in uh, bij uh, Station Zuidplein in, uh, in Rotterdam. Metrostation Zuidplein trouwens. Ik ken hem, ja. Ik, uh, ik heb hem vaak gezien. En geroken ook. Ah. Uh, je ontkomt hem niet als je de trap afloopt.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 Nou, in dit geval is het zo dat uh, ze hebben een bestemmingsplan en daar past de Lubia-kraam er niet in. Nee, zo eerder is dat bestemmingsplan. Dus dat een kraam zat daarin, in het bestemmingsplan. Toeval. Oké. Okay. Nee, nee, ik verzin maar wat. Oké. Okay. Ik stel me ze voor. Ja, Hé, hey, sorry, uh, u wilt de zaak beginnen. Een uh, kruinier. Ja, uh, in het bestemmingsplan staat dat u een, een uh, kapsalon moet beginnen. Hmm. Nou ja, ja deze die... meneer probeert nog... Te, ze proberen nog wanhopig uh, iets op sentimenten te spelen. De, mijn ouders zijn gevlucht uit Vietnam met niks. Zij hebben, op, zij hebben dit opgebouwd en ze vinden het nog steeds leuk om te doen. Iemand van de gemeente vroeg letterlijk aan mijn ouders... waarom ze niet een uitkering aanvragen. Ja, dat is natuurlijk... Uh,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 Ze hebben een nieuwe locatie aangeboden. Maar daar hebben ze nooit een ondernemersplan voor ontvangen. Hij okay. ja, zei, ze is van uh, rot maar op ergens anders naartoe. Maar we zeggen je niet waar. Ofzo, uh. ja, die, die alexander pop die zegt, ja, dat is over. we krijgen een locatie aangeboden bij een zwembad. Maar daar stond geen horecavergunning op. Dan moeten ze opeens boeken gaan verkopen, vraagt hij. <laughs> <laughs>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 Tussen aanhaling steken ze de eigenaar. Ja, die zegt van, nou ja, Lumpia, Lumpia kraan past er niet in, want ja, die hebben ons niet omgekocht. <laughs> ja, <laughs> zo gaat dat meestal wel, hè. Het is een frietzaak uh, die ons meer biedt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ja, dan gaan we maar even naar Sylvana toe.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 Ja, kijk, het gaat hier om een uh, psychotherapeut psycho eigenlijk, collectief. En die, um, die zijn dus boos. Ja, ze nemen onze naam over. Hier kan verwarring om ontstaan. <laughs> en die zegt... Nou... Ze kunnen ook proberen mij te liften op de succes van nou Dat kunnen, dat nou kunnen. Als, als iemand Sylvana googelt, dat zij je dan terechtkomen. Ja, ja. Maar goed, Sylvana zegt zelf maar weer... Ja, het is toch iets anders. Mensen maken de verwarring niet. Dus ja. ik weet niet of dat ooit gaat, iets gaat worden, deze... Is een zaak. Ja, vorige partij was ook niet veel geworden. Maar... Is ze ook nieuwe standpunten of is dat gewoon. Uh... Ja, Zelfs het drama, denk ik. Ja, maar ik kan ze dus weer uh, laten we zeggen: kan hij meer al gaan spelen? Ja. Ja, ze moeten mij weer hebben. Ik ja, denk dat ze nog steeds probeert te grossieren in de Oppressed Olympics. Ja. ja. Waarom is de partij dan niet uh, MeToo of zo? Oh. <laughs> <laughs> dat weet je in ieder geval zeker. Heb je in ieder geval een hashtag al die veel aandacht krijgt. Ja. Een beetje te denken aan uh, namen. Blijkbaar moeten op één eindigen, anders dan uh, klopt ja, het niet. Ik niet als... oh, genoeg in de sucre. <laughs> Misschien iets van een allen voor één, zoiets. Nou, Eén en elf of zo. Ja, dat... Oh, die bestond al. <laughs> Stond die al? Ja, dat ja, uh, was zo'n afsplitsing van, van de fortuin uh, van de LPF-groep. Zeg maar. Oh, oké. Okay. Uh, een van de duizend hardforks daarvan. Wat, Algemeen uh... belang voor eigen belang. Hitler-uitspraak. <laughs> ja. Hitler maar goed, Stefana is natuurlijk zelf ook weer een afsplitsing van Denk. Wat weer ja. een afsplitsing is van de PvdA. <laughs> allemaal hardsvlak, <hasfork> jongens. En die worden steeds minder waard ook, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. kijken. Dat, uh, denk had drie zetels. Stefana uh, nul. wat dus, ik me nog best verbazen dat er nog mensen waren die op Denk gingen stemmen. Maar goed, denk ik ook wel van de PvdA en zo. Ja, dus, ah, natuurlijk. Een... Ja, mensen die... Uh, ik heb wel eens... Dat zou best wel kunnen inderdaad, dat mensen denken van hé, hey, die naam ken ik. ik er trouwens van. een Turkcoin, hè. Volgens oh, mij kun je daar best wel aan verdienen, als een Turk uh... De Erdo coin. Ik oh. okay, kijk even, Turkcoin. Even kijken hoor, Turco, TRK, Turkcoin, ja. Die schijnt te bestaan, ja. Of nee, oh nee, het gaat om een plan, om een uh, Turkcoin te beginnen, of niet? Ja, goed, nee, maar ga verder, hè. Die? Jawel, wel. Er wel. Dus bestaat een, uh, een Turkcoin, schijnbaar, Er wordt in ieder geval wel over gesproken. Thank <sharp inhale> you. Uh, Jij denkt, die Turken zijn wel nationalistisch genoeg om gewoon blind die coin te kopen. Ah, als je ook een Geert coin en een Trump coin <laughs> hebt, ja, anders ja. een E-Lira een e zou je het kunnen noemen. Ja, je hebt ook een egel. Dus dus ja, de, Kim, de Kim coin. Maar goed, uh, ga verder uh, met, met uh, Sfanen. Kunnen we nog iets nuttigs zeggen? <laughs> kunnen we nog Nee, niet, sowieso <laughs> nooit. <laughs> ja, het is geloof ik wel iemand die, die op een of andere manier heel goed publiciteit weet. Uh. Ja, ze heeft netwerkjes, ze heeft bij TMF gewerkt ook. Dus dat is. Ik snap het wereldje. Is er bij het IMF, IMF gewerkt, joh? TMF. vroeger oh, TMF. Ja, de... Zo'n muziekzender? Hey, ja, ik dacht bij het IMF. Ik denk wat er met <laughs> <we> die nou. <laughs> nee, nee, nee. Onder Christian Lagarde. <laughs> nee, TMF, zo'n muziekzender was dat. En, uh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 Je wil opleggen. Dat is ja. een stuk makkelijker dan dat. Ze had nog niet echt de ideale mensen gevonden om mee samen te werken. Nee. In het begin tenminste. <laughs> Vooral toen, uh, ja, toen er allemaal ophef van stond over Turkije. En die mensen van Denk wilden daar ook helemaal niks over zeggen. Toen werd zij ook weer gevraagd. Van, wat vind jij van wat er in Turkije is gebeurd? Dus dat was ook niet heel erg handig van haar. Waarschijnlijk gaat ze zich sterk maken voor... Uh, kinderen het, het toilet in het vervolg. <laughs> ja, ja. <laughs> ik denk dat dat haar volgende stap is. Alleen wacht, het zwarte fiets komt er sowieso aan. Dus <laughs> dat is uh, dat sowieso. Vaste week. Ja. <laughs> ja, ik denk dat het wel steeds meer gaat gebeuren dat de politieke partijen nergens meer overgaan. Ja, dat juich ik eigenlijk ook toe, eigenlijk. Hè? Ja. En dan, dat, dat is ook een van de redenen dat dit uh, dat artikel. Uh,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 Trump ook weer een, een, een centrale bankpresident benoemd. Opvolger van Jelle. En dat is ook weer een gelddrukker. Dus... Uh. Niks nieuws. Ja, niks nieuws ondersom. Wie hoort uh, het eigenlijk? Forks, hoe heet die vent? Uh, waar we nog nooit van gehoord hebben, neem ik aan. Nou ja, ik in ieder geval niet. Uh, Powell. Powell? Powell? Jerome Powell. Geen familie van die andere Powell? De Chris Powell. Uh, uh, weet je ook, uh, yeah. uh, ja. Het Colin Powell. Colin Powell, ja. <laughs> die, die over Clinton uh, geëmaild e ge had. Still Dicking Bimbo's at Home. <laughs> en heb ik iets gemist? Dan vond ik speciale toevoeging at home wel apart. Want okay. hij, hij wilde dan eigenlijk liever niet de, de Clinton kamp ingaan. Because Bill Clinton is Still Dicking Bimbo's. Dat had je kunnen zeggen, zeg maar. Maar hij zei, Bill Clinton is Still Dicking Bimbo's at Home. <laughs> dat, dat is echt te ver. Dan, oh yeah. dan doe je dat dus een stap te ver. Okay, okay. Maar om terug te komen ja, op de, de Jerome Powell, die heeft dus. Uh, gaat de, de nieuwe centrale bankdirecteur worden. Oké. Okay. Hebben we daar een beetje achtergrond in uh, Nou, dat is wel heel ver van de... Uh, maar ik, ik las al ergens dat de, stond de Deep State heeft gewonnen. <laughs> Mr. Oh, okay. Powell wordt de nieuwe... Dus hij zal wel bij Goldman Sachs vandaan komen of zo. Uh, uh, niet aanbevolen de Iron Man, zeg maar... <laughs>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 Hey, jongens wat rustig, zou ik zeggen. Ja, uh, mm -hmm. ja goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes en alle genderneutrale. Zijn er nog borrels? Dat, dat, dat las je nog wel eens. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik volg dat niet meer. Dus, uh, nee. nee. Zijn ook wel, daarbuiten zijn toch ook nog wel borrels. Ja, we kunnen zelf eentje organiseren. Misschien heb ja, ik wel het een borrels. idee. Ja, man. ja, ja, ja een ik ben van ik de. Uh, misschien moeten wij gewoon weer een borrel gaan organiseren ergens in Utrecht of zo.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 Doo-doo. Thank you. Okay. <laughs>